Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In de Braziliaanse Paulo is een flatgebouw ingestort na een brand. Volgens de eerste berichten in Braziliaanse media is er zeker één dode en zijn er vier vermisten. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de flat aanwezig waren. Het pand van 20 verdiepingen was officieel niet bewoond. Vroeger deed het dienst als hoofdkwartier van de politie... maar de laatste jaren had het gebouw geen bestemming meer en woonden er vaak krakers. Het vuur brak midden in de nacht uit, vermoedelijk na een gasexplosie... Tijdens het blussen stortte het gebouw in. Het Openbaar Ministerie in Wenen gaat onderzoek doen naar het optreden van Oostenrijkse VN-militairen op de Golanhoogvlakte in 2012. De Oostenrijkers zouden een groep Syrische agenten niet hebben gewaarschuwd voor een hinderlaag. De zaak kwam aan het licht via een klokkenluider. Hij deelde beelden van militairen die filmen dat een groep smokkelaars een hinderlaag opstelt. Even later passeert een auto met Syrische agenten de controlepost waar de Oostenrijkers te wacht houden militairen praten wel met de Syrische agenten, maar zouden niets zeggen over de hinderlaag. Even later rijdt de auto met agenten op de hinderlaag af. Alle negen agenten werden doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie zegt dat een filmpje van de PVV dat in maart op tv is uitgezonden niet strafbaar is. In het filmpje wordt in rode letters de tekst Islam is getoond... Met daaronder een opsomming van woorden als terreur, homohaat, dierenleed, slavernij en dodelijk. Bij de laatste woorden druppelt er bloed. Er was 17 keer aangifte tegen het PVV-filmpje gedaan. Het OM zegt dat de PVV geen groep mensen beledigt of aanzet tot haat. Het filmpje moet worden gezien als kritiek op de islam als godsdienst en niet over de aanhangers van die godsdienst.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. U luistert naar ZFM Luncht.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 Uh, hebben wij april alweer achter ons gelaten, dames en heren? Is het alweer mei? Het is 1 mei vandaag. En nee, we gaan niet de internationale draaien. Uh, en uh, het is de dag van de arbeid. Behalve dan bij, de, uh, bij het openbaar vervoer. Want daar wordt niet gearbeid. Nou. Ja, dat is heel vervelend. Voor heel veel mensen. Maar in ieder geval, dat ongeveer houdt ons er ieder van. Toch de reis daar voor te aanvaarden, zei het dan op een iets andere manier. Maar goed, we zijn er in ieder geval. En Ansela is ook. Hoor maar. Ja, Zie goedemiddag is er antwoord. Zie wel, zister. Ik ben er weer. Druk bezig met het nieuws, hè, dames en heren. En uh, we gaan een speciale week tegemoet. Hè? Want uh, morgen begint de officiële Mart Visser Takeover. En dan gaan we in dit programma, uh, in die mogelijk, uh, behoorlijk wat aandacht aan besteden. Uh, dat begint morgen allemaal. Morgenavond om 6 uur de opening en zo. Bij het, bij het stadhuis of raadhuis, hoe je dat noemt hier. Gemeentehuis, mag ook. Uh, maar vandaag uh, nog niet. Vandaag gaan wij het hebben over... Uh, nou ja, waar gaan we het over hebben eigenlijk? Nou, over het regio-nieuws. We gaan het hebben over de bioscoopagenda. Als meest komt er ook nog een recept. Weet ik niet, maar het zou kunnen. En, uh, uh, wordt aan gewerkt. Wordt aan gewerkt, zie je wel. Dat dacht ik al, ja... Het recept van de vorige week, dat heb ik zelf uh, uh, uh, uh, uh, gegeten. Maar nou, het leef nog. Ja, u hard. <tie> er is uh, uh, een groot vertrouwen in mijn uh, kunsten. Ja, ja. Ja. Uitermate groot. Heel fijn. Nee, dat was lekker hoor, dat, dat gerecht van vorige week. Die, die Oma's macaroni. Dat was... He? Hé? Oh, ja. Ja. Ja. Nou, die was heel lekker hoor, dames en heren. Ik kan het u aanbevelen. En eh, mocht u hem gemist hebben, hij staat op onze Facebookpagina, dat ook nog. Ja, en voor de rest een beetje een rare week. Donderdag, eh, dan, eh, donderdag moet u ons helaas missen. Ja. Want zowel Dolly als ik moeten eh, naar het, het eh, hospitaal. Niks ernstig hoor, onderzoeken gewoon. Maar goed, maar oh, niet Zowel Voor het, als... het, het, het nodige onderhoud. Ja, voor het nodige uh, APK-keuring zou ik maar zeggen. Nou. Dus donderdag zijn we er dan even niet. Maar goed. Ja, la, la, la, la. En het wordt allemaal wel gezellig. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien. We hebben uh, geen, wel één, één artiest in het licht maar vandaag. Eén. Nou ja. Ja, we hebben er maar dat één. kan dat nou. Ja, nee, we zijn er niet meer geboren of dood gegaan op deze dag. Ja. Ja. Helaas. Geurzige dag. Geurzige dag, 1 mei. We dachten allemaal, dag bij het gaan we niet dood of zijn we niet jarig? We ja, zijn we nog aan het werk. Ja. Dat ja. kan natuurlijk. Maar, uh, nou, we hebben er maar één vandaag. Uh, maar dat is ook wel een kanjer hoor. Oeh, dat is een kanjer. Oh, oh. Zij werd uh, vooral bekend, uh, deze dame, door. Uh, door uh, uh, ja, die show van Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen. Ja, dat was haar grote doorbraak eigenlijk. Zal ik maar zeggen: daar fungeerde zij als achtergrondzangeres. Uh, de dame werd geboren in Lafayette, uh, in Tennessee, op 1 mei 1945. En ze is een Amerikaanse zangeres. En zei ik al, ze begon haar carrière als achtergrondzangeres. En werkte onder andere met Joe Cocker, Eric Clapton. Leon Russell en Chris Christofferson. En haar optreden als superstar in de show Maddox en Englishman. Dat was haar grote doorbraak. Toen viel zij op. Ja. Nou, Nicole, je doet het niet. Dus hoppa. Ik wil je introduceren uh, aan een jonge, Delta lady. Uh, Rita Coolidge. Kijk, hoef ik dat niet te doen. Joe zegt het al: Superstar, de mooiste uitvoering van dit nummer. Vind ik. Rita Coolidge. Later, uh, later zou De, de Carpenters. Dit, uh, dit nummer ook nog gaan. Uh, gaan op, een keer opnemen. Maar die vond ik veel te glad. Ik vind deze veel vele, vele malen mooier. En dit is ook eigenlijk het origineel. Het werd door Joe Cocker. en Lee, Leon Russell geschreven. dit nummer voor, uh, speciaal voor haar. <lacht> en uh, zij, was, uh, zij werd ook wel de Delta Lady genoemd. En uh, dat was weer een inspiratietitel, zo, waardoor Leon Russell het nummer Delta Lady schreef speciaal voor haar, op haar. Geïnspireerd door haar dus. En dat zou dan weer een hit worden van Joe Cocker en zo. Nou ja, goed. Um, die, dat Maddox and Englishman, uh, waar dit nummer uitkwam, Nou, daar blijven we nog even bij. Want ook de 3 in 1 heb, uh, heb ik daaruit samengesteld. Uit dat prachtige album uit die show. die in 1970 door Amerika reisde. Onder andere in New York en Philadelphia. en op andere plaatsen waar deze show optrad. 3 in 1, in 1. Dus drie stukken uit dit legendarische album. Mad Dogs and Englishmen. Draw in a drunk in Russell, Chris Stanton, the choir, the whole band we'll get around to it in, in time. From Bobby Keys. Fine young man, isn't he? <laughs> <laughs> Let's get stoned. Seems like there's gotta be a little point somewhere near the end. They're talking about moon dust. Angel dust. Ja, dat gaat nog uh, een hele tijd zo door Want dat, uh, die hele medley die duurt maar liefst 12 minuten Ja, dat is een beetje erg lang natuurlijk Want dan wordt Angela boos Want dan, uh, ja, dan kan ze het nieuws niet lezen natuurlijk En uh, dat, uh, dat kan Dat kunnen we natuurlijk niet uh, Dat kunnen we natuurlijk niet uh, Kunnen we dat niet hebben hè? Dat Angela ja. boos wordt Nee, dat kan niet Goed, Joe Cocker dus En uh, Mad Dogs en Englishman zijn tweede Of nee, zijn derde album het eerste album with a little hub from my friend's tweede album. Dat heette gewoon Joe Cocker. En daar stonden onder andere hits als Delta Lady and the Letter. And she came into the bathroom Window a -wop. En daarna ging hij op tournée nee met een band onder leiding van Leon Russell. Met hele grote, veel mensen erin. Uh, Drie-mans drie, drie blazersectie. Vijf-man of zes-man koor, geloof ik. En nog diverse gasten, Zoals Claudia Lenaire. En wat u uh, eerder in het programma al hoorde, Rita Coolidge. En uh, nou ja, het was een, een, een geweldige, geweldige show. Uh, die opgevoerd werd in maart 1970. En daar kwam een fantastisch dubbelalbum van uit. En een film. Jawel, een Heus of Biers. Film, kwam er ook vandaan. Het was een hele ploeg met mensen. Familie, honden, huisdieren. Alles mocht mee. En uh, het, was, het was echt een, een groot feest. En uh, de show uh, werd uh, gegeven in New York. En nog een paar andere plaatsen in uh, Amerika. Voornamelijk in de Fillmore in, in New York. En... Uh, het hele verhaal werd live opgenomen. En er kwam dus een prachtige dubbel LP vanuit. En de 3-in-1 was samengesteld uit Bird on the Wire. Een nummer dat uh, geschreven werd door Leonard Cohen. Daarna, uh, Let's Go Get Stoned. En dat was dan weer iets van Ray Charles. En het laatste deel was... Ja, uh, yeah, The Blue Medley. Maar die hele medley duurde 12 minuten. Dus, uh, en het bestond uiteindelijk uit nummer... Drown in uh, My Own Tears. En... Uh, I've Been Loving You... From, uh, I've Been Loving You... too van Auto Dreading stond daar ook in. Maar goed, u hoorde... Drown, drown in My Own Tears. Dat hoorde u eruit. <laughs> En de rest, dat bewaren we wel eens een keer voor een andere keer. He? toch? Ja. Maar dat was wel Joe Cocker op zijn aller allerbest, zal ik het zo maar zeggen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Net als gisteren staakt ook vandaag een groot deel van de buschauffeurs. En dat zijn de buschauffeurs van het regiovervoer. Niet alle chauffeurs legden gisteren het werk neer. Volgens de vakbonden zijn zij geïntimideerd door hun werkgevers. Werkgevers op hun beurt houden het erop dat de stakingsbereidheid minder groot is dan verwacht. Het advies is om uw reis heel goed te plannen en indien mogelijk uit te stellen. Bussen van en naar Schiphol rijden wel, evenals de bussen in Amsterdam. Gisteravond is op het raadhuis in Zandvoort een langjarig uh, overeenkomst ondertekend... tussen de Zandacademie, Holland Casino Zandvoort en de gemeente Zandvoort... voor het organiseren van de EK Zandsculpturen. De overeenkomst is bekrachtigd met de handtekening van burgemeester Niek Meijer. De general manager van Holland Casino Zandvoort Erik Zwemmer. En de directeur van de Zandacademie Marcel Elsjan of Wipper. Om tot de overeenkomst te komen zijn uitgespreide, uitgebreide gesprekken vooraf gegaan. Zo wilden alle drie de partijen de zandstructuren naar een ander niveau tillen. En dat is afgelopen jaar al ingezet met het thema over de Hollandse meesters. Voor de komende editie is het thema Leonardo da Vinci. Volgens Gert, uh, wethouder Gertone is het doel om het evenement groter te laten worden. De afgelopen jaren zijn er acht sculpturen te bewonderen geweest in de badplaats. Maar als het aan de gemeente Zandvoort ligt, mag het aantal omhoog naar maximaal twaalf. De bibliotheek in Zandvoort komt met het verhaal van de robot Botje bij. Dat een onderdeel is van het Kinder Media Lab. Dit is een onderdeel dat de bibliotheek organiseert waar kinderen op een speelse en creatieve manier kennis maken met nieuwe technieken, software en programmeren. Voordat de kinderen met Botje bij aan de slag gaan, krijgen ze eerst het verhaal van de Gruffelo te horen wie en wat de Grufflo is en wat voor beest het kan zijn... kunnen de kinderen weten als ze meedoen op vrijdag 26 mei... tussen half 4 en 5 in de bibliotheek in Zandvoort... aan het Louis-David's Carré nummer 1. De toegang is gratis en kinderen kunnen zich aanmelden... via de bibliotheek zuidkennemerland.nl. Deel daarmee is beperkt en... Uh,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 Ook vandaag is het bewolkt met aanvankelijk nog perioden met regen. Vanmiddag nemen de neerslagkansen af en komt het af en toe uh, tot zonneschijn. De wind is uh, west tot zuidwest en matig tot krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of twaalf. Vanavond en komende nacht is het droog met afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en het koelt af naar 6 graden. Morgen zijn er afhankelijk periode met zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking weer toe. Het blijft tot de avond droog en er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 16. En aan het eind van de week komen, komt de zon meer en meer tevoorschijn en gaat de temperatuur richting de zomerse waarde. is dus nog even doorbijt en we gaan uh, naar het mooie weer toe. Helemaal goed, dat was het weer. Zie je bent zand voort! Het liedje van de zeik! Op zie je Zandvoort. En ik live opgenomen nog wel... Ja. Within Temptation. Ja. En natuurlijk de zangeres Cheryl Den Adel. Ik weet het, ik niet, ik begrijp. Het is, een, het, is een, het is een hele heavy band, hè, dat soms. Maar ja. dat er dan zo'n zangeres met zo'n lief, liefelijk stemmetje voor staat... Uh, dat verwacht je toch niet zo goed? Ja, maar dat is denk ik ook een beetje uh, inherent aan het gothic genre. Dat uh, de muziek is heftig. Terwijl de zangeressen die er doorgaans voor staan. En Sharon is er een van. Maar we hebben dan ook nog uh, dames als uh, Anneke van Giersbergen uh, en uh, Simone Simon, Die dus een, een, een heel mooi stemgeluid erbij uh, geven. En uh, ik denk dat juist het contrast het zo mooi maakt. Ja. Nou, ik hoor het liever dan die grunten. Die... Heeft ook wel weer wat, maar goed, ja, dat is nou, een kwestie van smaak. Ja, nou, ik vind niks. Ja, nou. maar dit was uh, dus van het, uh, het album uh, wat ze opgenomen hebben met het Metropole Orkest. Ja. En ze gaat een uh, nieuw solo album maken, My Indigo. Dat uh, is zijn, al. Uh, oh, dat is er al. Nou, dus, uh, uh, volgens mij komt dat... Als het goed is, deze week uit. Oké, okay, nou, ja. we gaan het uh, zeker opzoeken, en, uh, want het is een, het is een fantastische zangerist. Ja. Hé, hey, vanavond helaas geen metal. Want, nee. Uh, nee we, want we hadden het heel erg druk. En, we hebben, ja, en, en ik heb geen tijd gehad om een, een uitzending uh, te uploaden. Dus u zult het nee. vanavond met de aflevering van vorige week dus moeten we, doen. Ja, maar volgende wij... week krijgt u echt een, uh, een, een hele stevige aflevering ja. uh, voor een keer. Ja, en dan gaan we... En dan gaan we weer wekelijks gewoon uh, aan de gang met, ja. de, met de metalen. Maar vanavond even niet. Helaas, maar, uh, Ja, er is wel een uitzending, maar dat is die van vorige week. Dus dan ja. zijn we daar ook weer gevrijwaard. ja, als je die gemist hebt, dan kun je hem alsnog luisteren. Dan kun je hem alsnog luisteren. Dat is ook wel weer handig eigenlijk. Ja. Hé, hey, uh, we gaan naar de bioscoop, want uh, pff, pff, pff, anders komen we in tijdnood. Ja. De eerste film die ik uh, even wil uitleggen... is Wendy en Dixie, een, van de oorsprong een Duitse film... Uh, nagesynchroniseerd met uh, stemmen van onder andere Hans Drijver en Julia Smit. De twaalfjarige Wendy staat absoluut niet te trappelen... wanneer haar ouders besluiten de hele zomer door te brengen... op de vervallen paardenboerderij van haar oma. En uh, dat uh, geeft allerlei verwikkelingen. Het is een uh, leuke film... Voor, uh, het hele gezin en deze film is te zien, even kijken vanmiddag om half vier. En uh, eigenlijk de hele week, ja, te zien iedere middag om half vier, dus tijdens de vakantie. Als het nog slecht weer is, is het misschien een leuke aanrader. Dan Pieter Konijn, de verfilming van Beatrice Potter's tijdloze verhaal over de eigenwijze en ondeugende Pieter. Konijn. Leuke, uh, leuke film ook met uh, onder andere stemmen van Tommy Christian en Jan Steeg. En deze film is uh, eveneens de hele week te zien en begint middags om half twee. Dus uh, de voorstelling van vanmiddag kunt u misschien nog net halen als ik met je opschiet. En uh, verder de hele week inderdaad ook om half twee. En deze film is geschikt bevonden voor zes jaar en ouder. Uh, de volgende film is een Nederlandse film. En uh, getiteld De Bankier van het Verzet. Het waar gebeurde onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetzeld. En uh, ja, gaat uh, over de bankier Walraven van Hal, gespeeld door Barry Atsma. Deze film is te zien. Uh, even zoeken. Vanavond om acht uur. Uh, morgenavond om 8 uur. Donderdag eveneens om 8 uur. Vrijdagavond om kwart over 8. En zaterdag om 8 uur. En uh, voor meer informatie... kijkt u even op... www.cinema.circursantwoord.nl Tot zover de bioscoopagenda Geen filmclub Simon van Kolm deze week? Nee. Oh, dat zal we met de vakantie te maken hebben. Nee, die is er niet. Nee. nee. Nou... Ja, maar dan. Dan gaan we gewoon lekker. Eh. Ja, la la la, Een vrolijke muziek ook wel even voor de verkoop. La, la la la la la, polonaise, op in <laughs> Dat is uh, Lieutenant Pigeon met Moldy O. Een hele gekke plaat uit de jaren 60, die uh, toen de tijd nog wel een hele grote hit werd. En daar natuurlijk Elvis Presley met Moody Blue. Ah. Maar, uh, de, deze plaat neemt ons mee naar het NOS Journal van 1 uur. Ja. En de meneer heet Brand Cop. En het is helemaal nieuw. Never thought I'd be so far from Georgia Georgia's where I knew I'd always live in that Now here I am traveling through Colorado Living on the road